Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De supermarkten liggen onder vuur omdat ze ook na een terugroepactie babyvoeding hebben verkocht die mogelijk was besmet met salmonella. Tot nu toe zijn 35 baby's besmet geraakt van wie er 18 een tijdje in het ziekenhuis hebben gelegen. Voor de kerst riep het Franse zuivelbedrijf Lactalis babyvoedingsproducten terug in Frankrijk maar ook in andere landen. Maar nu blijkt dat de mogelijk besmette babyvoeding ook daarna nog in bijna alle Franse supermarkten is verkocht. Volgens Franse journalisten zelfs gisteren nog. Het aantal faillissementen in Nederland blijft afnemen. Vorig jaar gingen bijna 3.300 bedrijven over de kop en dat is het laagste aantal sinds 2000, zegt het CBS. Het aantal faillissementen daalde in bijna alle bedrijfstakken. De daling was het sterkst bij financiële instellingen. In de informatie- en communicatiesector nam het aantal juist toe. In verhouding daalde het aantal faillissementen het meest in Friesland. In Groningen en Flevoland was een kleine stijging te zien. Buitenlanders mogen geen kinderen meer adopteren uit Ethiopië. De regering zegt te willen voorkomen dat kinderen worden misbruikt of mishandeld. Vooral Amerikanen adopteren veel kinderen uit het Afrikaanse land... De discussie over een adoptieverbod begon ruim zeven jaar geleden. Toen werd in de VS een meisje van tien uit Ethiopië verwaarloosd, mishandeld en vermoord door haar adoptieouders. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Ethiopische kinderen worden verkocht door mensenhandelaren. Janine Abring keert dit jaar terug als presentator van het VPRO-programma Zomergasten. Zomergasten. Abring presenteerde het interviewprogramma vorig jaar voor het eerst. Ze kreeg de prijs voor het beste interview van het jaar, de Sonja Barend Award, voor haar gesprek met de inmiddels overleden burgemeester van der Laan van Amsterdam. Het weer: plaatselijk dichte mist, verder grijs en nu en dan botregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Even de Hart van de ANWB. Ochtendspitsverloop drukker dan normaal. En het mist ook nog. In het westen van het land is er dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Nog 7 kilometer tussen Stroe en Knobert Hoevelaken. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. 17 kilometer viel op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Knobert Eemnes en Knobert Diemen. De weg is eindelijk weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Afrijd. Even dingen kilometer, 20 minuten. Op de A4 Den Haag Amsterdam. Een kwartier tussen Leidschendam en Dorp. En een kwartier richting Den Haag op de A4 tussen Roelofaar en Sveen en dorp. A9 ook maar richting Diemen tussen Badhoeverdorp en het Holendrecht. 7 kilometer, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag, 10 minuten vertraging tussen de Meeren en Woerden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam is de weg weer vrij. Tussen het Gorkum en Sliedrecht-Oost, 8 kilometer file en 40 minuten vertraging nog. Op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Afrit-en-Dolder, 40 minuten over 11 kilometer door een ongeluk.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 uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is. Uh, ik, ik mis uh, Peter van Kerst. Die is niet bij. Die, die uh, is uh, jarig. Uh, oh, die die heeft... Gefeliciteerd, <lacht> Peter. Vanuit uh, deze. Uh, Goed excuus. Vanuit ja, ja, dit absoluut. hotel. We zitten trouwens in Hotel Hoogland, <lacht> en iedereen die langs wil komen is ja. uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij. Uh,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 Uh, weinig uh, aandacht voor moet ik zeggen precies uh, dat uh, vinden wij ook ja, dat, uh, <tie> dat is helemaal met dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David is uh, ja, uh, tegenover ja. de Louis Davids carré uh, de oude de prinsessenweg ja, bedoel daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug en dat vind ik een slechte zaak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 Dat waar tekorten zijn, als je naar de woningmarkt in Zandvoort kijkt, is een tekort aan goedkope koopwoningen. Aan uh, middendure huurwoningen. Starterswoningen. Ja, ja. Start Start ja. Ja. Ja. En daarom is het, de makkelijkste is dat je zegt van, nou, de wachtlijsten zijn al lang, dus er moeten meer sociale huurwoningen bijkomen. Maar dat is eigenlijk, ben je dan niet het probleem wat het oplossen, maar het symptoom. Ja. Ja. Het probleem is dat, dat er te weinig doorstroming in die ja. woningmarkt zit. En daarom hebben we ook in ons conceptprogramma gezegd, we willen daar echt hele harde afspraken met uh, woningbouwcorporatie de KEI uh, op maken, dat die doorstroming bevorderd wordt. Ja. Ja. Ja, dat willen Waarbij... zij doen, hè?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 Nou ja, er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die op die lijst staan. Nou, die betaalbare woningen, daar hebben we het net ook over gehad. Hè. Uh, veilige en schone buurt. Ja, is dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Ja, daar heb ik hier ook wel eens voor gezeten. Ja. Belangrijk dat we dat, uh, dat, we dat houden. het is best een relatief veilige omgeving. Ja. Is dat ook uh, ja. wel verbeterd daar bij de Finkerstraat? Bij de ja, dat ja. is behoorlijk verbeterd. Okay. Ja. Er zijn goede ja, maatregelen ja. getroffen. Uh, de, naar aanleiding van, of in ieder geval na onze uitzending, is er ja. van alles nou, gebeurd. Ja. Dus uh, dat heeft blijkbaar geholpen. Nou, dat is mooi. Dan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 en uh, dan is het klaar. Hier moet het ja, gewoon ja. weer uh, zandvoort aan ja, ja, ja, ja, ja, ja, Die maar mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens... willen gaan veranderen in uh, Amsterdam... aan zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat gaat, nee. dat dat gaat dat niet nee. Nee. Nee. Ja, ja uh, Weet je, we kunnen het hele programma... met jullie bespreken, maar dat lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan... en kijken wat jullie concept is. En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 Dat vinden we allemaal ja. de leden vastgesteld. Dus ja. We zijn gewoon een democratische partij. Ja, dat is nou. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Harde wel voor jullie programma's. Ja, uh, ja. uh, we gaan even ja. naar de muziek en dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 my way And while we spoke is just to love and be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 Ik uh, zit even aan de achterkant uh, van uh, het blad Struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad. Uh, en dat is uh, de herfsteditie. En daar dienen, die en die staat in uh, de, het programma van oktober, november en december uh, erbij. Nou, oktober, dat is een uh, behoorlijk druk uh, ja. drukke agenda, zie ik. Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, paard, en wagen, paard en wagen. Ja. Wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronstexcursie. Ja, hè, ja dat breekt los, los dat is nu, ja dat, ja, dat Is het dat al gaat... begonnen, geert nu?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 van die kuilen. Dat is om te lokken. Of? Ja, en dat, en dat is om te lokken. En, en hun territorium af te zetten. En wagen dan niet als ander mannetje zelf in dat territorium te zetten. Want dan, dan, ja, dan beginnen is die gevechten. Ja, geweldig. Dus het begint allemaal. Ja. Okay. Is dat ook de tijd dat, uh, dat uh, de geweihen, zeg maar, uh, uh, beschadigd worden en, en kunnen afvallen? Of is nee. dat, dat is voorjaar. Ja. Nee, want de, die geweihen die zitten veel vaster. Nee. Het is eigenlijk net als bij een breuk van een de, van de bot bij een mens. De, waar die breuk is geweest, die, die, daar gaat nooit meer stuk.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 De, met de boswachter. Dus dat is. is dat hey, tegen de schemering? Ja, al al? is het al. Ja. Wat, wat, dat, dat moet ook. Tegen de, s morgens vroeg en tegen de schemering is eigenlijk de brons het mooiste. ook spannend, natuurlijk. Je, je, je, je ruikt de herfst. Maar he. je, ruikt, je ruikt ook dat wild. Je ruikt die herten. He. Want ze, ze, ze, ze urineren. Uh, en, en die geuren komen allemaal, uh, die komen allemaal los. En uh, dan gaan wij. Ja, het publiek moet er eigenlijk uit met zonsondergang. Maar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 de meest bekende paddenstoel. De rood met witte stoel. Ja, de vliegers oh, van me. De ja, ja, ja. kabouter Spillebeen, daar had ik het van de week ja. nog over uh, bij Pippeloentje. Ja. Ja, die wisten ze ook. Ja, he. wel, ja. ja daar, het wordt er gelijk uh, spontaan voor me te zingen. Van Kabouter Spillebeen. Ja. Ja, dat is, het verhaal gaat ook, de Noormannen vroeger, dat ze Nederland binnenkwamen, daarvoor gingen ze van die paddenstoelen eten. daar werden ze helemaal gek, joh. En dan gingen ze,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 die erop zit. Maar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 Uh, dat kost een tientje. Maar ik denk dat daar uh, nou, uh, he hele mooie dingen uit voort ja, kunnen komen. Ja, dat is, is altijd een leuke groep. En wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan van zo, sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Hè? Met die, jeetje, ja. mine. Ik doe het ja. met mijn telefoon. En ik maak en daar ook prachtige foto's, foto's, foto's. Oh ja. ja, ja, ja. ja, ja je kunt met je telefoon uh, ja. heb, mooie ja. foto's maken van de natuur. Het ja. is dus niet zo gedetailleerd.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 is de, de aanmeldingssite. Dus, nou, doe het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. En er staat ja, een keet natuurlijk. bij en uh, met ehbo spulletjes dus, ja, Als je dus, het verkeerd, verkeerd uh, zaagt. Ja. En, uh, <laughs> zaagt, ja, ja. ja. Dus, nee, dat valt wel. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken, hoor. Dat, uh, maar, uh, heel enthousiast ja, en rozig allemaal op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het, is in, in de het is in de herfst en in ja. de buitenlucht. En iedereen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 gesprek kun je nagaan? Het de is dus eind, eind november, november ja. en het is nu maar al volgend ja, ja.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 Het duurt drieënhalf uur. Dus we hadden het allemaal pittige wel wandeling. gehad. Ja, pittige wandeling. Met een paar bergjes prachtige uitzichten hadden we erbij. Dus het is een hele mooie ja, route. Echt zoveel mogelijk langs het water. Zodat we die watervogels kunnen spotten. Maar ook het, de goudvink hebben we bijvoorbeeld gezien. Ja, het is echt heel Eigenlijk veel... is dat uh, een, is een reden over. voor mensen die dat ook willen doen. Uh, een reden om zich aan te melden bij uh, struinen. ja Want op het moment dat uh, zeg maar struinen uitkomt of de melden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 Je hebt wel 4000 soorten paddenstoelen. Toevallig ken ik ze niet allemaal. Nee, dus. Maar uh, zijn ik Er zijn heb... er veel hier in uh, paddenstoelen. In ja, mee, mee, Heel veel soorten. Er zijn, er zijn wel tegen de duizend soorten in Echt? de duin ook. Ja. Zoveel? Ja. Maar je hebt allerlei... Hè, want je, je, je hebt de bovisten. Dat zijn die grote... De, uh, ja, de aardappelbovist heb ja, je inderdaad. En, uh, dus, maar, maar, maar je hebt ook die, die, die slijmswammen. Zoals de judasoor. Dat is slijmerig. Zeg maar ook. En... en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 Hoe ja, dan... weet je wanneer een paddenstoel giftig is? Nou dat moet je echt op. Je moet goed kijken.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 ja en Deze dat zijn kan al dronken, een, ja, ja als, als je als je, zijn dan een je beetje... en die, ja we hebben dus wel eens we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen onder zo, ja, ja, die, die was ja die was echt, ja die was die gewoon weet je, je zag het al een beetje aan hem hij kon hup, viel hij weer om nou ja je hebt dat beeld soms zelfs van straat van iemand maar uh, en, en, die, en die ligt hij onder zo'n door een streek ah, God, te veel pootjes omhoog, pootjes omhoog. Ja. Ja, ja, hij zegt, hij, niet uit, maar ja, maar hij zegt net we, niet we, van laten we met rust, maar uh, is, <laughs> ja. maar goed Gerard, leuk, uh, leuk wij gaan jou uh, bedanken voor ja. je komst, uh, wij moeten nog even de agenda de doorheen uh, jagen wou ik <laughs> yes. bijna zeggen maar, uh, je hebt weer veel verteld, we ja, hebben je niet dus. onderbroken met muziek, we dachten nee. we laten je doorvertellen ja, dus uh, we hebben <laughs> de muziek een klein die beetje verwaarloosd ja, die was op een laag, laag, laag. pitje ja. uh, wij zeggen uh, tot de volgende keer dank voor je komst en